Maar die zijn volgens de gemeente Westerwolde totaal niet geschikt om in te slapen. De burgemeester van Westerwolde, waar ter apel onder valt, zegt dat minister Faber mensen bewust in de kou laat staan. Tot nu toe zijn door het noodweer in Midden- en Oost-Europa 16 doden gevallen. Vanmiddag brak een dam door in de Tsjechische stad Ostrava. Daar zijn straten compleet onder water gelopen. In Polen stond het water in sommige dorpen twee meter hoog. Ondertussen maakt ook Duitsland zich op voor hoogwater, zegt correspondent Gimbal veel van de neerslag die de afgelopen dagen in Tsjechië is gevallen... stroomt hier nu door de Elbe door Dresden. En de rivier kan dat niet aan. Hij is al vier meter hoger dan normaal gesproken. En daar komt nog per uur twee à drie centimeter bij. Daarom heeft de brandweer hier deze zandzakken neergelegd... om nog een stijging van een meter aan te kunnen. Nou, als dat voldoende is, dat zal tot komende donderdag moeten blijken. Want pas dan wordt hier de hoogste waterstand bereikt. Ook in Roemenië en Oostenrijk zorgt het noodweer voor overstromingen. In de Amerikaanse staat Texas is een grote gasleiding gebroken en in brand gevlogen. In de buurt van de stad Houston spuiten de vlammen uit de leiding. Deze journalist vertelt hoe het eruit ziet. Deze I mean, journalist is zo rood, het hoog nu, dat je de vlame kan zien, wie weet, 100, maybe 200 of 300 feet in de air. Het lijkt gewoon like als een continuïse... Fireball. Mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden omdat het te gevaarlijk werd. Het gasbedrijf zegt dat de leiding inmiddels is afgesloten... maar dat er zoveel gas in zit dat het nog uren kan duren voor het vuur gedoofd is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt dan maximaal 21 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Wel weer het tweede uur van deze derde Play It Loud Rise. Het meest recente themaprogramma in het al uitgebreide aanbod van Play It Loud. Dat is gericht op de support voor de opkomende pas beginnende en relatief onbekende internationale metalbands. Die zoals elke metalband de aandacht dan ook meer dan verdienen. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En als je net pas hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Ik heb dan ook nog een heel lekker uur met muziek voor jullie gepland staan. Van bands van over de hele wereld. En de vaste luisteraar weet het inmiddels al lang... dat ik Elk uur en uitzending begin met de uuropener En we begonnen deze met de Duitse melodieuze metal act Jaded Heart. Die op 14 augustus de digitale release aangekondigd hebben van een gloednieuwe EP getiteld Intuition. Gepland voor een release op 27 september via Massacre Records. En deze kun je vooral... Vooraf pre-orderen. Tevens release de band het titelnummer als krachtige single, geschreven en opgenomen in februari van dit jaar. Met Henrik Larsson, die piano speelde in de intro. En Jaden Hart heeft er altijd van genoten om hun eigen draai aan hun favoriete nummers te geven. door koffers op te nemen met een vleugje-flair van de band. Met hun aankomende EP Intuition zijn ze enthousiast om een gevarieerdere selectie van nummers. waaronder twee koffers, een live track en een gloednieuw origineel nummer met hun fans te delen. Om de kloof tussen nu en hun toekomstige. Studioalbum te overbruggen. De band zegt: We zijn ongelooflijk trots op Intuition en hebben een fantastische tijd gehad om het te produceren. En we reizen af naar het schitterende Zweden, waar de Power metalers van Vionity een song-tekstvideo hebben uitgebracht voor de titeltrack The Fifth Element. De eerste single van het nieuwe album The Final Element van de band, dat op 18 oktober via Scarlet Records wordt uitgebracht. Terwijl Power Metal langzaam, zachter en synth gebaseerd wordt, zorgt The Final Element ervoor dat deze trend voor altijd doorbroken wordt. Hoge zang met dank aan nieuwe frontman Isaac Stenval, dubbele gitaren en machtige koren, sterk gebaseerd op donderende baslijnen en dreunende dubbele basdrums, domineren en definiëren. En het zesde studioalbum van Vionity, de speelse energieke en goedgemaakte liedjes van de Zweedse band, levert een energieboost op, volle toeren. De Elements of Power Chronicles, een saga van een held die de sluier tussen de bovenwereld en de onderwereld moet verzegelen om te voorkomen dat de duisternis de controle overneemt, wordt eindelijk ontrafeld en het had niet epischer en glorieuzer kunnen zijn. Elke maandagavond. Play it loud. Op ZFM, Sanford. festivalfans de afgelopen zomer live op het nummer hadden getrakteerd, heeft het uit Bristol afkomstige Harriet op 14 augustus at The Fortress Gate in volle studio Glory uitgebracht. De single is afkomstig van het debuutalbum Devoured by the Mouth of Hell van de band dat op 27 september uitkomt via Century Media en volgt eerdere rangers Fall Void en Siege Lord op. At The Fortress Gate combineert elementen van zowel onze vroege als nieuwe invloeden, zegt Harriet in een collectieve verklaring. Het is een van onze favorieten, nog niet uitgebreid brachten nummers om dit festivalseizoen live op te treden en we kunnen niet wachten om er toe te voegen aan de set voor de Fit for Autopsy Tour later dit jaar. De ijskoude Finse moderne metalband Arctis heeft hun titelloze debuutalbum aangekondigd dat op 1 november via Napalm Records zal verschijnen. Geïnspireerd door de mythische winters en mystieke zomers van het noorden navigeren de Finse metalgeesten van getalenteerde buitenbeentjes Arctis, onbevreesd met hun futuristische slagschip door een verradelijke oceaan waar golven metal botsen tegen riffen van rock en pop, waardoor een sonische aanval van epische proporties ontstaat. Om de aankondiging van een debuutalbum te vieren is de eerste single I'll Give You Hell en hun eerste officiële videoclip ooit uitgebracht. Het nummer verkent de complexiteit van romantiek met een pakkende volkslied. Arctis combineert natuur en technologie... geïnspireerd door de Finse seizoensextremen... en spreekt tot de verbeelding van fans... door verhalen te vertellen die verder gaan dan de muziek zelf. Onder leiding van de enigmatische Alva... de eeuwige rebellenleider van de IJskoningin... die schittert met een etherische aanwezigheid... wordt de band gecompleteerd door de formidabele Björn de Kapitein... Michael de Tovenaar, Mats de Rambler en Mika de Wijze... Arctis creëert een dynamische en boeiende energie en bereikt nieuwe hoogte. Met hun talent gaat de band binnenkort op tournee met de Finse symfonische metalmeesters Apocalyptica. En dit najaar verschijnt het titeloze debuutalbum van de band. Ga met Arctis mee op een spannend avontuur dat elementen van zowel de natuur als technologie combineert. Arctis reageert op een nieuwe single. We zijn verheugd om ons debuutnummer en onze videoclip I'll Give You Hell te droppen. Een krachtige song dat een van de eerste nummers was die we ooit schreven. Deze release markeert het begin van iets groots en we kunnen niet wachten om meer te delen van waar we aan hebben gewerkt. Houd ons in de gaten en dit is nog maar het begin. Play It Loud op ZFM Zandvoorts En het op het mythische artiest hoorde je Glass Prison, dat een van de nieuwste metalbands is, is van Portland, Maine, met leden van lokale bands als Toxic Cross, Absence of The Sun, Roseview en Katadin Op 8 augustus releasde de band hun nieuwste single, Sunlight Fading die we dus net hebben gehoord. Muzikaal maakt Glass Prison een verscheidenheid aan geluiden van de dissonante melodieën van black metal de pittige ritmes van Groove and Gent tot de ingewikkelde en zinderende liedgitaren van Zweedse melodieuze Death Metal. Hij houdt regelmatig updates in de gaten over de audio en visuele inhoud en aankondigingen van live shows van de band. En van de volgende band hebben jullie ongetwijfeld nog nooit gehoord, dus breng ik daar graag verandering in. De Melodic Death Metal band Behind the Burial, waar ik het over heb, kent momenteel succes binnen de eigen landsgrenzen van Mexico en opereert vanuit Paral in de staat Chihuahua sinds hun oprichting in 2012. Op 16 augustus dropte de band hun allereerste officiële videoclip voor de single Miedos en die hoor je hier vanavond mogelijk als een van de eerste op de Nederlandse onze radio te horen, bij Play It Loud Rise natuurlijk. naar de VS waar de doom metal band Mother of Graves uit Indiana op 19 augustus hun eerste single Upon Burdened Hands heeft gedeeld van het aankomende tweede volledige album van de band The Periab of Absence dat op 18 oktober uitkomt via Profound Lore Records de zanger Brandon Ho deelde het volgende over de single Upon Burdened Hands is een verhaal over scheiding en verlangen, een volharding te midden van onzekerheid, gescheiden zijn van het enige dat jou aan deze aarde bindt, maar ergens nog steeds verbonden. Het is een van onze meer melodieuze en pikante nummers op de plaat waar ik van hou, terwijl het een gelijke hoeveelheid zwaarte en grit bevat ik denk dat we hier een heel mooi evenwicht tussen die dingen hebben gevonden voor de laatste helft van het nummer wordt voorgelezen uit de Dream door Theodor Rutke, een favoriete dichter van mij, zijn werk onder geselecteerde anderen heeft me door moeilijke tijden heen geholpen en ik vond vooral dit een passend stuk voor dit nummer, duik weg in de melancholische romantiek en laat je meevoeren waar het kan de nieuwe Belgische metalband Miss Fnick van Dennis van Heukelen... van Corporate or Hate and Hard Resistance. Dave van Heukelen van Corporate or Hate and Aggressive Culture. Guy Collins van Patroness en Fields of Troy. En Jan Geen die we kennen van Unleash the Fury, Inquest... en het eerder gedraaide Final Affliction. Heeft op 9 augustus hun allereerste single getiteld A Dying Tribe uitgebracht. Deze eerste track werd geproduceerd door Martin Furia... bekend van zijn werk met Bark, Destruction... Nervosa, Sisters of Suffocation en Evil Invader Daarin Tribe gaat zoals de titel al zegt over een oude inheemse stam dat met uitsterven wordt bedreigd als gevolg van illegale ontbossing, mijnbouw en landroof. Hun leefgebied krimpt snel waardoor hun traditionele manier van leven onder enorme druk komt te staan De stam vecht dapper om hun cultuur en land te beschermen maar zonder hulp lopen zij en hun rijke erfgoed het risico voor altijd te verdwijnen Elke maandagavond op ZFM Zandvoort. Tweede band in het laatste blokje van Play It Loud Rise... reisden we helemaal af naar de andere kant van de wereld... ...naar het land van de reizende zon, Japan... Als het om Japanse death metal gaat, is er geen slimmere sensei dan Defiled. Sinds de begin jaren 90 begonnen met hun training in z'n werelds meest vulgaire kunstvormen, heeft de band overal getoerd. Van Tokio in hun geboorteland tot Milwaukee Metal Fest met onder meer Mayhem, Incantation, Morbid Angel en Cannibal Corps. Na hun laatste album is het begrijpelijk dat Metalheads geloofden dat Defiled het hoogste niveau had bereikt. Maar nu, slechts een jaar later, hebben de Japanse legendes zichzelf opnieuw overtroffen met hun aanstaande Achtste album, Horror Beyond Horror dat het soort ouderwetse kontschoppen is dat alleen een echte meester kan leveren zoals blijkt uit het vliegende en furieuze titelnummer dat we net hoorden hun aankomende studioplaat verschijnt op 20 september via Season of Mist en voor we doorgaan naar alweer het laatste traditioneel brute nummer van de avond, heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie en waar kunnen we laatst minute nog naartoe qua metalconcerten, dat horen jullie zo van mij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 En natuurlijk weten we allemaal dat Joff Tate beroemd werd als de zanger van Queensryche. De metalband die haar grote succes had met albums als The Warning en Operation Mindcrime. En nu komt Tate naar Helmond voor een Greatest Queensryche hitset. Hoe vet is dat? Joff Tate speelt in de Kakaofabriek in Helmond. De zaal opent om half acht. Aanvang is 8 uur en de tickets zijn nog beschikbaar. Kosten 30 euro. Op 4 september... Komt Nijl tijdens de Underworld een 2024 tour naar de P60 in Amstelveen. En mee als support komen Hideous Divinity, Pestifer en Intrepid. De kaartjes kosten in de voorverkoop 22,50. En aan de kassa kun je ze ook nog kopen voor 23,50. De zaal opent om 7 uur en de aanvang is om kwart over 7. Dan op 7 september komt de Noorse black metal band naar de Hedon in Zwolle. In the woods heb ik het over. En die komt dan in de kleine zaal. De kaartjes kosten 23,50 en de zaal opent om half acht. Aanvang is 8 uur. Diezelfde avond op zaterdag 7 september. Dus kun je weer terecht bij Dynamo voor een avondje melodieuze death metal in de basement met Terror Down en Neverus. De kaartjes in de voorverkoop kosten maar 11,50 euro en aan de kassa 12,50 euro. De deuren openen om half acht, de aanvang is om 8 uur. Wil je diezelfde avond meerdere bands zien, dan kan je dus nog naar de Tilburg Metal Fest in de Fox Farm in Tilburg. Dus, met Mercenary, Hellafron, Shinigami, Changing Tides, Extinction, Persistence en Ill-Trusted en een dag later op zondag 8 september treden de Hellcats op met Alia Tempora in Café De Engelenbak in Doetinchem. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week is er in verband met een bandinterview met Elysium geen concertagenda en metalnieuws te horen, maar die weken na weer wel gauw we terug naar de harde afsluiten van deze derde Play It Loud Rise, dat komt van Brain Down, een vijfkoppige death metal band afkomstig uit de riolen van Montreal Canada, die een brute combinatie heeft bedacht van oldschool death metal en sludgy extreme metal gemixt met een aanstekelijke groove die ze disco death noemen. Op 22 juli heeft de Canadese death metal band hun verwoestende nieuwe single Pyramid of Severed Heads uitgebracht. Samen met de officiële videoclip afkomstig van de op 14 augustus verschenen derde EP van de band getiteld From the Sewers. En deze single hoor je tot slot vanavond. Bedankt voor het luisteren vanavond. Volgende week ben ik er dus weer live te horen met Play It Loud live waar ik een interview heb met de dark rock en doom metalband Elysium uit Zoetermeer over hun carrière en aanstaande nieuwe album en dit gaat uiteraard gepaard met een selectie muziek uit hun oeuvre dat teruggaat naar 1991. Dit mag je dus niet missen. En voor nu sluit ik af met Brain Down. Wens ik iedereen een fijne resterende avond toe en eindig ik met de laatste woorden zoals altijd: horns up en stay metal.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 Jaap Velema, de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, had het slapen in de Cabins afgelopen weekend verboden. Hij vindt dat de minister van asiel, minister Faber, genoeg tijd zou hebben gehad om te zoeken naar fatsoenlijke opvangplekken. Dat zijn verbod afgelopen weekend werd genegeerd, noemt hij nu in een verklaring een ondermijning van zijn gezag en mocht dat vanavond zin is Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM.